Maar dat land trok zich terug nadat 17 stemrondes geen beslissing hadden gebracht. Onduidelijk is waarom. De VN-veiligheidsraad telt vijf landen die een permanente zetel hebben. Van de overige tien zetels wisselen er elk jaar vijf. Afgelopen vrijdag werden Togo, Marokko, Guatemala en Pakistan al verkozen. Zetels in de Veiligheidsraad zijn gewild... omdat ze een land laten meebeslissen over internationale vrede en veiligheid.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 Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het Anker. Ja, nacht dames en heren. En uh, wat heerlijk om, uh, om weer hier te zijn en um, een mooie nacht voor de boeg te hebben. Wij gaan het vannacht hebben over al datgene wat er gebeurt langs de snelwegen. Nou... Al datgene. We gaan het hebben over wat er verkocht wordt bij het tankstation. Want de tankstations die willen heel erg graag eh, weer bier en wijn gaan verkopen. Ze willen weer alcohol gaan verkopen. Ze dus willen dat graag doen, omdat dat iets is wat eh, veel geld oplevert natuurlijk. En eh, zij moesten er een hele aantal jaren geleden mee stoppen. Het werd verboden, want het was niet veilig. Alcohol is verkeerd. Nou, een bekend verhaal. Dat kunnen we natuurlijk allemaal niet doen. Dus zij mochten geen alcohol meer gaan verkopen. Maar goed, uh, uh, zij zeggen, ja, eigenlijk is dat helemaal niet eerlijk. Als je bij de Van der Valk of een willekeurig wegrestaurant van een andere naam uh, uh, en, en, en, en, wat gaat eten... dan kan je er zo een wijntje bij krijgen of je kan er een biertje bij krijgen. Eigenlijk is dat veel gevaarlijker, want dat is de directe consumptie. Dus waarom zouden zij dan niet gewoon een biertje kunnen verkopen als zoals een service die een avondwinkel heeft? Nou... Een hele discussie. Tenminste, een discussie. Nee, de discussie die wordt niet gevoerd. Uh, in de Kamer bijvoorbeeld wil niemand ervan weten. En uh, politiek gezien is dus geen enkel draagvlak voor. Wat gaan de tankstations doen? Die gaan het via de rechter spelen. Zij gaan uh, het gewoon doen. Zij gaan in een paar plaatsen uh, gewoon alcohol verkopen aan de pomp. En uh, dan zien ze wat er gebeurt. Ze hopen dat ze voor de rechter komen. En ze denken dat ze in een goed recht staan... om, uh, om dan uh, uiteindelijk om dan uiteindelijk wel uh, alcohol te gaan verkopen. Nou, dat wordt een spannende tijd. Uh, ik ben benieuwd wanneer het gaat gebeuren. Volgens mij ergens volgende maand... Dan gaat er bij vijf tankstations in Nederland er, wordt er uh, wijn en bier aangerukt. De mensen kunnen dat gaan kopen. En uh, als het goed is, worden ze dan gecontroleerd door de voedsel en ware en had voor de rechter gesleept. Nou, wij gaan het daar maar eens vannacht over hebben. Of het nou, of het nou uh, verstandig is. Of uh, de overheid zich een beetje druk maakt om niks. Dat je gewoon prima een, een biertje moet kunnen kopen bij een tankstation. Als je onderweg bent naar vrienden voor een feestje. En je moest nog wat meenemen. Je bent het vergeten. Of dat het levensgevaarlijk is, dat we dat helemaal niet moeten doen. En misschien, misschien denkt u wel van, nou, ze moeten niet alleen bier en wijn gaan verkopen. Ze zouden veel meer moeten gaan verkopen. Laat ze dan direct ook een beetje, nou ja, wat zullen ze nog meer bij gaan verkopen? Ik had al gedacht, als ze dan bier gaan verkopen en ze verkopen ook wel houtskool en, en aardblokken. Nou, laat ze dan ook maar direct de vleespakketten voor de barbecue doen. Heeft u dat soort ideeën? Heeft u daar een mening over? Dan kunt u daar vannacht met ons over meepraten. Want wij gaan het daarover hebben. Wat mag er wel en niet verkocht worden bij het tankstation? Maar eerst gaan wij naar muziek. Yes. Zo, wij uh, gaan vannacht weer discussiëren met elkaar in de nacht op één en dan gaan we het hebben over is het nou erg of niet erg al dat de, de, de, de tankstationhouders niet alleen bier willen verkopen en nootjes en pepermuntjes en sigaretten, nee, maar dat zij ook uh, bier en wijn willen gaan verkopen. Dus niet alleen benzine, wat moest ik zeggen, ik zei net al bier. Zie, Ik ben er ergens misschien ook al wel aan gewend. Um, de, de tankstationhouders zij willen graag weer alcohol gaan verkopen... want ze hebben het uh, steeds moeilijker. Moeilijk om geld te verdienen aan benzine. Ja, we betalen er wel stevig voor, maar het, blijkbaar zijn de marges zo klein... dat het erg moeilijk voor ze is om daar geld aan te verdienen. Dus ze willen meer verkopen. Niet alleen de alcohol die er in de antivries zit. Nee, ze willen graag weer bier en wijn gaan verkopen. Want voor een heleboel mensen is het eigenlijk gewoon heel handig als je iets bent vergeten, als je nog naar een feestje moet... om even een flesje wijn te kunnen halen bij het tankstation... of even wat biertjes op het moment dat je voetbal aan het kijken bent. En uh, ja, het is allemaal net even wat harder gegaan. Nou, er zijn duizend redenen te bedenken waarom het heel erg onschuldig kan zijn... en ook gewoon heel erg handig om um, um, bij het tankstation terecht te kunnen... ook voor een licht alcoholische versnapering. Um, toch is dat erg uh, ja, omstreden. Mensen hebben er helemaal geen zin in. Uh, Veilig verkeer in Nederland vindt het geen verstandig idee. De politiek zegt collectief dat het niet kan. En daarom zien de benzinestationhouders maar één uh, mogelijkheid. En dat is naar de rechter stappen. Nou, afgelopen week is daar in Dit is de Dag over gesproken. Uh, Ewout, uh, uh, Ewout, nou sorry. Ja. We zitten hier mee te zoeken met de. Met de computers, dus ze hebben nog helemaal openstaan. Maar uh, Ewout Vink, dat was het. Die uh, spreekt namens de benzinestationhouders. Die was de gast in dit is de dag. We hebben er ook iemand van Veilig Verkeer Nederland bij gehaald. En die zijn een beetje de discussie aangegaan. Van ja, waarom nou wel, waarom nou niet? En uh, we laten dat gesprek eens even horen. En dan, uh, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon benieuwd. Hoe, uh, hoe u als luisteraar, uh, of misschien onder, op dit moment onderweg, uh, denkt: van nou, ja, is het nou handig? Is het erg? Kan ik daar wel mee omgaan? Moet de overheid zich er eigenlijk niet mee bemoeien. Nou, daar gaan we dan maar eens even uitgebreid over hebben. Maar eerst luisteren wij naar het gesprek van afgelopen woensdag, en dit is de dag. En uh, uh, het wordt geleid door Marje Fixen. Leeg. Enig idee waarom u aangehouden wordt. Ja. Misschien omdat ik een paar kaartjes speels op heb. Uh -huh. uh. Nee, maar heeft u een paar kaartjes speels op dan? Oh misters. Dat is dan sowieso al 550 euro, meneer. U moet ook gewoon aan eens groot komen. Uh, meneer de agent, wat als ik uw klootzak noem? Wat kost dat? Dat is toch 120 euro extra. En Jan Doedel? Dat is allemaal hetzelfde bedrag. Eigenlijk 120 euro. Daar heb ik niet doel niet. Dan weet ik het niet. Gaan we een kerst meneer? Ja. Zin in een biertje. Maar de supermarkt is al dicht, geen probleem. Want vanaf november gaan een paar tankstations in Nederland weer alcohol verkopen. Stiekem, want het is nog wel verboden. Voorzitter Ewout Klok van Belangenvereniging voor Tankstations Beta. Waarom gaat u de wet overtreden? Omdat we anders geen andere weg zien om uh, uh, de verkoop op weer terug te krijgen. En dan moeten we via het Europese Hof. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Ja, meneer Klokken, vanaf november gaan pompstations weer alcohol kopen. U zei net al even waarom, maar kunt u dat nog eens even wat duidelijker uitleggen? U zei, we moeten wel gaan tot het Europese Hof wellicht. Ja, het is nu een wet. Dus als wij, een, als wij nu een rechtszaak hier in Nederland aan gaan spannen... dan zal die rechter ongetwijfeld zeggen van... ja, ik ben er wel mee eens of niet mee eens, maar het is wet. Dus ik kan niet anders dan jullie gaan bekeuren en een boete opleggen. En maar um, zo'n wet is er toch ook niet voor niets. Als wij allerlei wetten gaan overtreden omdat we denken dat het anders zou moeten. Dat, dat zou toch heel vreemd zijn? Nou, Volgende maand is het precies elf jaar geleden dat de alcohol bij ons weggenomen is. Dus dat het verbod ingesteld werd. Uh, dat vinden wij een rechtsongelijkheid. En waarom? Uh, drietal zaken. Uh, als je het Europees bekijkt en ik ga op wintersport van het voorjaar... en ik uh, ga de eerste de beste afslag nemen op de autobaan... dan kom ik bij een tankstation terecht... die eigenlijk een complete slijterij in panden heeft. In Duitsland? Uh, dat, in Duitsland. Ja. Daar wordt uh, alcohol, uh, sterk alcohol, whisky, nevers, alles wordt daar verkocht. De tweede plaats is dat in het begin werd uh, de relatie gelegd alcohol en verkeer. Nou, dat onderschrijven we en onderstrepen we ook dat dat niet kan. De wegrestaurants... dat zijn dus de restaurants die aan de snelweg zitten. Daar kun je alleen maar komen met je auto. En als ik daar met jullie ga zitten eten... en we snijden een biefstukje aan... dan wordt er vaak ook een glas wijn bij gezet. Of een mm -hmm. glas whisky. En vervolgens... Uh, moet ja. ik weer geacht in de auto de stappen weg te rijden. Ja, maar als ik even mag onderbreken... Uh, in de Tweede Kamer klonken nu al afkeurende reacties. Ze zijn het daar ongeveer... nou, ik kan zeggen, ongeveer niemand is het daar met u eens. Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook heel populair gezegd. Omdat iedereen wel vindt dat alcohol en verkeer niet samen gaat. En dat onder, onderstreep ik ook. En ik ben het ook met ze eens. Maar we moeten wel de, de kerk midden in het dorp laten staan. Ja, maar er wordt nu ook al gezegd dat uh, minister opstelde de allereerste keer dat u dit gaat doen... The bij wij spreken bij uw eigen pompstation, hij hard moet ingrijpen. Wat gaat u dan doen als daar de politie komt? Ja, nou, ik zie al ME-busjes voorkomen, maar uh, laten we nou eerst eens afwachten... hoe wij dat gaan doen. Kijk, het is natuurlijk een nou vorm van... ja, hoe, van, dat lijkt me gewoon duidelijk, toch? Er uh, staan dan flessen wijn en biertjes ja, bij de kassa. En ik vind de harde uitspraken vind ik ook mooi, en die harde aanpak vind ik ook mooi. Dat, dat, maar daar dat wordt u niet onrustig goed. van? Absoluut niet, omdat wij de argumenten hebben. Nogmaals, uh, de wegrestaurants, maar ook de supermarkten waar het verkocht wordt... vind ik dat je dan met twee maten meet... Maar dat is al elf jaar zo kennelijk. Waarom komt u nu ineens in actie? Nou, meneer Van der Brink, het is zo dat wij al tien jaar bezig zijn. En in die tien jaar uh, uh, malen die molens ook heel langzaam. We hebben een aantal kabinetten gehad waarbij wij uh, uh, echt de noodzaak. Uh, uh, waarbij bleek dat de noodzaak niet daar was om ons te helpen. Hadden we wel een beetje gehoopt bij dit kabinet. Het is een gedoogkabinet, kabinet, dus dat we draait op wat op. de VVD om elkaar heen. Die komt op voor de ja. automobilist en ook de drinkende automobilisten. Ja, maar goed, ook, ook, zij, ook zij moeten het samen doen. En, uh, dus ik had gehoopt dat zij, uh, dat zij ons daar wat meer zouden steunen. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. De roep uh, in onze achterwand wordt ook steeds groter, want u moet, u moet zich voorstellen, kijk, het is natuurlijk niet om, om een, een, een steen in het water te gooien. Hè. Het is voor ons bittere noodzaak. De dichtheid hier in Nederland qua tankstations is heel hoog. U, dat moet, gewoon u. moet gewoon geld verdienen, Ik je? moet gewoon geld verdienen. Oké, okay, dan ga ik even naar de telefoon, want aan de telefoon hangt de woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Michael van der Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan? Nou, wij vinden dit uh, absoluut geen goed plan... dat uh, alcohol terugkeert bij de pompstations. Um, met name omdat natuurlijk gewoon alcohol en verkeer... zich absoluut niet laten vermengen... en je de drempel wel heel erg laag legt door het uh, bij de benzinepomp aan te bieden. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen... ik heb toch best wel eens vaak um, um, uh, het probleem bij de hand... dat ik op weg ben naar iemand dat ik denk... oeh, ik moet even een flesje wijn meenemen als cadeautje. Hoe heerlijk zou het zijn... als ik dat gewoon bij het tankstation kan kopen? Dan ga ik daar echt niet zelf aan beginnen... Nee, goed, dat dat, dat kan. Uh, dat je dus zegt van het is een soort convenience shopping aan het worden, maar uh, het gaat natuurlijk gewoon om dat op het moment dat het beschikbaar is, dat je het ook veel makkelijker mee gaat nemen. En um, ja, ik heb eerder gehoord van ja, pompstationhouders zeggen van ja, we hebben het niet zien consumeren in de shop, maar je weet niet wat er buiten gebeurt. Nee, maar is er, is er bewijs dat het bijvoorbeeld in Duitsland tot meer verkeersslachtoffers leidt? Nou, ik heb eh, geen bewijzen op dit moment uit Duitsland. Ik kreeg net wel een reactie uit België... waar mensen dus zeggen van... ja, wij zien hier toch regelmatig ook automobilisten... met een biertje aan hun mond ook rondrijden... omdat het hier ook verkocht wordt bij de benzinepomp. En wat, denk ik, heel significant is... want eh, ja, op een gegeven moment hoorde ik meneer klok zeggen van... het is niet echt een bewijs dat deze maatregel geholpen heeft. Als ik de cijfers erbij pak van de alcoholslachtoffers in het verkeer... dan zie ik tussen 2000 en 2001 toch een behoorlijke van het aantal slachtoffers en dan gaat het toch over 20% minder. Ja, dus u zegt eigenlijk door het uh, uh, verbod uh, gaat het beter? Ja, dat, dat is een conclusie die wel ja. gerechtvaardig lijkt. Als Meneer je Klok? Ziet. Ja, kijk in dat ene jaar, uh, ik weet niet wat daar verder gebeurd is, maar ik, u, u kunt me niet vertellen uh, dat in een jaar tijd 20% minder slachtoffers zijn gevallen alleen door het stoppen van verkoop van alcohol. Kijk, en dat ze in België rondrijden met blikjes bier aan, te, aan, te, aan, de, aan de mond. Het, natuurlijk is het zo dat ook de, de koper een verantwoordelijkheid heeft. Die hebben wij ook en nemen wij ook. Wat doen we? We doen het nu ook met tabak. We verkopen niet beneden de 18 jaar. Dat mag niet, ook dat is wet, dus dat gaan wij ook niet doen. Nee, maar ja, er zullen weinig mensen onder de 18 komen, want die mogen nog niet rijden. Ah nee, maar dan wordt het... Kijk, dat is het, het, het, het, het verschil namelijk. Ik praat hier niet over Rijkswegstations, dus stations aan de snelweg. Want die, die gaan ook niet kopen bij, bij een wegrestaurant. Want daar hoor ik de meneer van Verkeer Nederland ook niet over. En ook niet over die supermarkt. De supermarkt hebben grote parkeerplaats. Kun je ook zo, als u de fles wijn vergeten bent, kunt u daar ook zo die fles wijn kopen. Waar ik wel over praat is die verantwoordelijkheid die ook wij nemen. Wij verkopen alcohol niet aan kinderen en niet aan jeugd. Want daar zag ik vandaag ook een persbericht van de Stiva. Dat is zo'n organisatie die ook tegen alcoholmisbruik is. Die, dat persbericht zag ik ook. En ook daar klopt geen hout van. Want die kunnen wij niet verkopen, willen wij ook niet verkopen. En mm. gaan wij ook niet verkopen. Meneer Van der Maas? Um, nou ja, goed op zich. Uh, ik, u refereert, uh, ik hoor, hier is nog even een referentie aan de wegrestaurant waar dan wel alcohol geschonken mag worden. Uh, dat is natuurlijk al een hele andere opzet. Uh, je gaat er naar binnen en uh, meneer Klok zei zelf al eerder van je gaat daar wat eten en je drinkt daar een borreltje bij. Nou, dat betekent dat je toch al veel langer zit en uh, dat ook die alcohol al voor een deel is afgebroken op het moment dat je weer in de auto stapt. Ons bezwaar is gewoon dat eh, op het moment dat het biertje in de supermarkt staat, en het zal dan ook waarschijnlijk niet zo heel lang duren voordat het biertje ook koud staat in de, in de koeling, dat het wel heel erg aantrekkelijk wordt om op een gegeven moment in plaats van het frisdrankje toch maar het biertje te nemen, want daar heb ik wel zin in. En dan met name dat laatste stukje naar huis, dan moet dat kunnen, terwijl dat juist ook het allergevaarlijkste is, want dan krijg je weer met fietsers en voetgangers te maken. U praat hier zichzelf tegen... Bij een wegrestaurant, zit je gezellig, dat klopt. Maar doordat je daar zo gezellig zit, gebruik je vaak meer dan lief voor je is. Omdat het dan inslijt en omdat het zo gezellig is. Dat is bij ons niet het geval. Wij verkopen alleen voor thuisgebruik. Ik heb nog nooit iemand gezien die bij mij een fles wijn kocht... de kurk van de fles trok, de fles aan de mond zette en hem vervolgens leeg dronk. Dat gebeurt bij ons niet. We hebben puur voor thuisverbruik verkopen wij alcohol. En dat gebeurt bij een wegrestaurant helemaal niet. En als ik s'avonds een feestje heb en ik stap in de auto... dan is die alcohol ook nog niet weggezakt. Althans niet volgens dat piepertje van de politie. Meneer ja. Van der Maas, laatste reactie. Ja. Nou ja, kijk, u zegt van ik zie het niet gebeuren dat mensen dat bij mij in de shop uh, opdrinken. Nou, dat zal ongetwijfeld niet, maar ik uh, hou mijn hart vast voor wat er op een gegeven moment in de auto gaat Ja, gebeuren. u bent toch bang voor dat Belgische beeld. Nog even naar uh, meneer Klok. Die, die, die, die, die Kamer, hè, die Tweede Kamer, die is tegen. Heeft u daar überhaupt een boodschap aan? Want ik begrijp wel, u wilt gewoon een Europese Hof uh, aan gaan doen. Bel ons eens. Oh? Ga eens met ons in gesprek. Neem dat initiatief nou. Iets in de krant roepen van we zijn tegen... en ik zag zelfs dat de PvdA die riep, uh, iets van, van uh, provocerend of misdadig... of weet ik veel wat, wat ik voorbij zag komen. Uh, maar dus, uh, dit zeg ik nu uh, vrij naar mijn eigen interpretatie hoor. Maar bel ons dan eens. Nodig ons eens uit. Komen wij naar Den Haag toe, gaan wij erover praten. En dan zullen we ze ook uitleggen waarom wij dit vinden... en waarom wij deze actie ondernemen. Want ik heb tien jaar lang niks van ze gehoord. Ook niet op verzoeken van ons. Dus dat is dan een uitnodiging naar de Tweede Kamer en al die partijen toe. Nodig ons uit, wij komen praten. En dan neemt u vast een lekker biertje mee. Uh, of een glaasje wijn. Nou, dat, dat was het. Het was uh, de meneer van de tankstations. Dat was even uit klok. En uh, daarbij hebben we ook nog een reactie gehoord... van uh, Veilig Verkeer Nederland. Het is duidelijk, de man is getergd. Hij vindt dat hij ontzaggelijk veel omzet misloopt. En uh, voor een, ja, wat, wat hem betreft, oneigenlijke reden. Het is absoluut niet onveilig om um, alcohol te verkopen aan de benzinepompen. Uh, daarbij, uh, er wordt ontzettend veel uh, gedronken rondom de snelwegen. Bijvoorbeeld in wegrestaurants. Of als je even van de snelweg... Afgaat, dan kan je, nou ja, dan kan je ook uh, spullen kopen overdag. Maar juist natuurlijk in de uren s'nachts, waarbij zij uh, uh, graag uh, ook die omzet willen hebben, daar nou, missen zij het gewoon. Nou, wat vindt u daar nou van? Heeft die meneer van de benzinestations eigenlijk best wel een goed verhaal? Vindt hij het zelf ook gewoon ontzettend handig en uh, maakt men zich een druk om niets... is het ook maar een heleboel symboolpolitiek. Want eh, zoals de meneer ook zei, uh, de politiek staat op zijn achterste benen... gooit de hakken in het zand en iedereen zegt dat het dan veilig is. En hij zegt dat hij kan aantonen dat dan wel een beetje meevalt. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt... en ook wat uw ervaringen zijn. Want in het buitenland, in België of Duitsland... daar kan je vrij eenvoudig wel een alcohol komen bij de pomp... en uh, levert dat dan zulke rare situaties op. Misschien bent u wel iemand die veel op de weg zitten heeft u dat soort dingen gezien. Nou, ik ben daar benieuwd uh, naar. U kunt meepraten. En dat kunt u doen door te mailen naar nacht.to.nl. En dan, uh, dan proberen we dat natuurlijk ook allemaal zoveel mogelijk aan bod te laten komen. U kunt twitteren. Gebruik dan het uh, anker of uh, uh, de nacht op 1 met een hashtag of met een apenstaartje. Dat, uh, dat volgen we allemaal wel hier. Uh, het leukste is natuurlijk als u gewoon lekker belt. 0800 1121. Dan uh, halen we u in de uitzending. En dan uh, gaan wij een mooi gesprek met elkaar voeren. En dan uh, ben ik benieuwd naar voor. En naar tegenstanders. Dus doet u dat, belt u naar 0800 1121 0800 1121 en wij gaan eens luisteren naar een toepasselijke plaat over een borrel. Wooden born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb highline poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm not the type to work in a bank. I'm no good at slapping on paint. Don't have a knack for making motors crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. Send me one more That's what I'm here for I'm built for having a ball I love the nightlife I love my Bud Light I like them cold And tall I ain't much on mowing thick grass I'm too slow For working too fast I don't do windows So honey don't act But I'm pretty good at drinking beer A go-getter, well maybe I'm not I'm not known for doing a lot But I do my best work when the weather's hot, hot I'm pretty good at drinking beer Digging deep holes I'm not made for paving long roads I ain't cut out To climb high line poles But I'm pretty good At drinking beer I'm pretty good At drinking beer what I'm here for. Yeah, that was Billy Currington and. Uh de plaat is Pretty Good at Drinking Beer, een plaat uit 2010. I'm not the type to work in a bank, I'm not good at slapping on things. Don't have a knack for making motor's crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. Goed, nou, ik hoop dat er wat mensen luisteren die ook nog wat andere dingen goed kunnen in het leven. Um, um, uh, zoals bijvoorbeeld, uh, nou, Harry, die ik aan de telefoon heb. Goedenacht, Harry. Goedenavond. Goeden uh, hier Goeden hey, hey. ik, Harry. Goedendacht. U vindt het uh, een goede zaak dat uh, de, de tankstations alcohol willen gaan verkopen? Ja, ik vind dat uh, heel goed. En maar ik vind dus ook, ook dat er hier eigenlijk, net als in Canada, een zeer tolerantie moet komen. Dus als er een, een bak bier in, in, de, in de auto staat, maar als één een flesje open, dan krijgt die man een bekeuring of die vrouw die achter het stuur zit. Dus uh, ik, ik vind gewoon, als je een krat bier kunt kopen in, in een... Ja, in principe in elke gelegenheid. Dus uh, we moeten zeggen, zeker bij een pompstation okay. was, Als je naar huis toe rijdt en dan picknicken of weet ik het wat. Je moet het kunnen kopen en dan... Maar er moet een zeer tolerant tegenover staan. Dat echt niemand... Uh, Hè? Eén potje bier kan drinken in principe in de auto. Maar dat betekent dus, want ik weet niet helemaal hoe het in Canada gaat... maar zodra je daar in Canada dus een, een, een aangebroken biertje hebt liggen in de auto... of um, een, een open fles wijn... Gaat je bier alleen flesje weg, dan krijg je een bon. Oké, okay. dus, uh, en, en dan kan je er niet mee kopen van... ja, dat krat, dat, dat leeg flesje, dat zat er al in? Nee, dat werkt niet. Uh, dat krijgen ze gewoon. Dus als, als er een leeg blikje in, in de auto ligt, dan, dan krijg je een bom. Ja. En, en, maar we hebben in Nederland ook gewoon de blaastest. Moeten we niet gewoon de blaastest doen? Nee, ik vind dat... Uh... Ik, ik vind in principe echt dat er in principe geen alcohol in het verkeer uh, dat Dat moet helemaal niet. Dus dat moet in principe dus. Ik vind echt uh, dat er zere tolerantie moet komen. Dus die blaastest mag wel blijven. Dus als je gedronken hebt en er ligt geen blikje of weet ik het wat, dan moet je ook niet kunnen rijden. Dus die blaastest moet wel blijven. Maar in principe als er echt iets ligt. Ik zie het bij mij hier in het dorp. Uh, ja, ik, ik moet eigenlijk geen, geen vreemdeling een beetje. Uh, Alleen, uh, ja, ik zie die meteen uit, dus uit een grote winkel komen. En dan zitten ze meteen aan, aan, aan die blikjes bier. En dan. Ja. Wacht dus even. Zeer maar ze... even, wacht even. Want u zegt nu een heleboel verschillende dingen tegelijkertijd. Allereerst vindt u het belangrijk dat de blaastest blijft bestaan. Maar komt die blaastest pas om de hoek kijken op het moment dat de politieagent een, een aangebroken biertje in de auto ziet liggen? Ik vind dat de blaastest komt als er niks te zien is. Ah, Oké, okay. die komt er altijd uh, gewoon... Uh, dus, uh, die moet gewoon blijven. De blaastest moet eigenlijk ja. met de drugstest komen. In principe ja, dat één. Ja. Uh... En, en wat, zegt u, uh, wat zegt u dan nou straks nog meer? U zegt ook van u ziet op het dorp dat er dan mensen bier halen bij de supermarkt... en direct beginnen te drinken en dan de ja, auto weer ja, instappen? Ja, die zitten meteen uh, bij de auto... Hmm. Ja, het zijn wel buitenlanders, maar ik ga verder geen uh, zeggen, want ze komen daar en daar vandaan. Ik hmm. Gewoon wel aan het zuiden, dus ongeveer... Ja, te, te, ja maar goed, het maakt even niet uit wie het is. Het gaat om dat dat gedrag er gewoon is. Dat u ziet dat ja, mensen... ik, vond, ik, ik vind dat een beetje ergerlijk. Dus ja. uh... Maar goed, dat heb je dus natuurlijk ook bij een kroeg, waar mensen naar buiten stappen en de auto in stappen. Ja. ja. Met een slok op. Oké, okay, nou duidelijk verhaal. Dus enerzijds zero tolerance, gewoon geen uh, drank in de auto wat aangebroken is en uh, de blaasjes moet blijven. Maar dan uh, als dat dus strenger gehandhaafd wordt, dan mag er ook uh, bier worden verkocht bij het benzinestation. Ja, ik vind dat uh, echt een um, pompstation moet ook kunnen leven. Dus, uh. Oké, okay. nou oké, okay, duidelijk verhaal. Oké, okay. okay. Harry. Goeienacht, verder. Ja, het naast nog. Ja, hoor. Ik heb, ja. uh, ik heb iemand op de andere lijn, Adri. En Adri is taxichauffeur. Zit dus er veel op. Gewezen, is taxichauffeur ja. geweest. Nou, maar. Dat, dat is niet de, be de bepaling erin. Maar dat, dat ik wel eens heb opgelet en dat je dan dingen ziet. Maar ik, bedoel, ik hoef niet uh, de fraaien te spelen. Ja, niet, niet uh, dus in het algemeen dat je dat ziet. Maar als iemand moe is en hij komt aanrijden. Ja. En hij pakt het, dat uh, lekkere flesje. Of het uh, biertje, nou, dat ja. mag die man mag die dat opdrinken waar hij wil. Ja. Alleen openbare dronkenschap is verboden. Maar dat biertje kan ook verkeerd vallen. En dan maakt hij weer het vergelijk met het, met het wegrestaurant. Ja. Er wordt alleen een mogelijkheid geboden om alcohol te gebruiken. En alcohol kan verkeerd uitpakken. Maar, uh, nou, nog even. Uh, u bent dus tegen de verkoop van alcohol aan het benzinestation? omdat ja. de verleiding groot is voor iemand die de hele dag ja. uh, in de zon hebt staan werken uh, ja. en dat hij uh, even denkt, ik neem even een biertje. Maar goed, die kan natuurlijk dan ook even naar het wegrestaurant. Ja, dat weet ik wel, maar het zal niet gebeuren. Het gaat dus. Waarom om, gebeurt om dat dan niet? om het getal. Sorry, wat? Het gaat om de macht van het getal, hoeveel we het keer kan gaan, gaan gebeuren. En als het één doden kost, moeten we het niet doen. Oké, okay, ja, nee, of het dan... verkeersslachtoffer, ja, moeten nee, we het maar... gewoon niet doen. Dat is een duidelijk verhaal. Maar als het nou, eigenlijk zegt die meneer van het tankstations van ja, maar het, het, het is helemaal niet aangetoond dat dat veel meer doden oplevert. Sterker nog, het aantal doden is een beetje gedaald in Nederland. Nou, ja, dat moet hij dan maar doen. Maar dat moet hij niet in zijn tankstation doen. Niet de... Ja, want ook het tankstation de, de, neemt deel aan het verkeer rechtstreeks. Rechts, laten we het zomaar. Nou, op die manier. Ja. ja. Heeft, u, heeft u, wat u bent, taxichauffeur geweest? Heeft u gezien dat er veel gedronken wordt onderweg? Nou, ja. Die... Je hebt wel auto's, er ligt 10 kilo oud ijzer in hun blikjes, als je naar binnen kijkt. <laughs> dus als ze in Canada waren, ja, dan per is se. Is, is, is het gaat erom, het is een praktisch, praktisch gegeven. Maar als, jou, als jouw kinderen straks platgereden worden, dan lul je wel anders. Ja. Ja, en ik bedoel, al zal het één slachtoffer kosten, of, of gewoon Maar je zegt of, dat he, er dus waard, eigenlijk. Is moeite ook. moeite niet waard. Maar je zegt ook eigenlijk dat die tankstationhouder een beetje een, een beetje een bord voor zijn hoofd heeft. Want er ja. wordt gewoon veel gedronken onderweg. En elke gelegenheid die hij erbij geeft, is er eentje te veel. Ja, je er één op het foute moment. Nou, en als je, als je daarmee kan beperken, beperken we daarmee. Maar die pompstationhouder heeft toch een toekomst, ook niet met een blikje bier. Want eerder is dan uh, je. je ja, dat dus heb je net als een elektrische auto, heb je gewoon uh, een pomp en, en een plastic kaartje en een tankje. En uh, er zijn die shops en over. Het gaat over. Oh, dus je denkt ook van dat is een beetje een laatste strohal, maar dat is te vergeefs. Nou, zit er ook in. Er zijn verschillende kanten. En, en, en, en, kijk, elk verhaal op zijn eigen waarheid, hè? Ja, dus, dat kunnen uh, we best wel vaak zeggen. Wat? Dat kan je best wel vaak zeggen, dat ook verhaal zijn ja, eigen te... Maar zo is het hele leven. <laughs> ja, maar goed, we hebben het even over dat biertje bij het tankstation. Moet je niet doen, moet je niet doen. Gewoon niet doen, gevaarlijk. Nee, je, je, je helpt ook een klant van je, want die man die jij naar de verdomme is helpt, hmm. en op dat moment dat het ene biertje uh, flauw valt, kan ook die, die, die chauffeur zijn die altijd uh, even de tank komt volgooien met de vrachtwagen. Is nee. een klant kwijt. Oké, okay, op die dat manier. Dus, hij, dus dat is gewoon niet te handhaven. De verleiding nee, is te groot om zoveel mogelijk te verkopen. Ja. Het gaat om het gevaarlijke kant wat erin zit. Niet wat ze verkopen, maar om het gevaar. Ja, okay. En u zei het al met de grap, Neem lekker een slokje uh, ruitenspoeistof. Die ook <laughs> allemaal onderweer. Ja, ja, want dat wordt inderdaad wel en uh, mas is. verkocht. Nou, ja. Ik hoop dat, uh, dat, dat, nou, dat... Als je daar dan begint, dan ben je wel erg ver heen. Zeg Adrien, ja, nee, bedankt, joh. Dat, we moeten het niet doen. Uit praktische niet overwegingen en elk leven wat het spaart, spaart het. Nou, duidelijk, duidelijk verhaal. Ja. Dank je wel, joh. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Oké, okay, bedankt. Nou, ik ben uh, benieuwd uh, uh, wat, uh, wat u er allemaal van vindt. Ah, ik krijg ook een mailtje binnen. Uh, iedereen vindt dat alcohol en deelnemen aan gemotiveerd verkeer niet samengaat. Hoera, die verantwoordelijkheid ligt dus bij de verkeersdeelnemer. Een oplossing is elke winkel, dus ook pompstations mogen het verkopen. Misschien moet je dan in de toekomst verplicht stellen alcohol te vervoeren in een afgesloten ruimte in je auto, motor of scooter. Anders ben je strafbaar. Onder invloed aan het verkeerdeelnemen is nu en blijft dus ook gewoon strafbaar. En dat krijg ik van uh, ene koets. En dan weet ik niet of dat uh, uh, een naam is of uh, een, een bedrijfsnaam of zo. Koets. Nou, uh, uh, iemand wel een beetje uit Zeeland. Dat zou maar kunnen. Een duidelijk verhaal, uh, maar uh, dan wel een beetje ingewikkelde oplossing. Dat je dus een afsluitbaar vak moet hebben... Maar ja, dat kan je dan ook weer openmaken. Nou goed. Heeft u ook dit soort ideeën, oplossingen en een duidelijke mening over alcohol aan het benzinestation? Praat u er met ons mee. En dat kunt u doen aan te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Ja! Zo, dat was... Uh, Stevie Wonder wordt op dit moment aangehouden. Uh, met uh, zijn hartekreet, don't drive drunk. Uh, Stevie Wonder was dat. Wij praten over uh, inderdaad alcohol in het verkeer. Wij praten over uh, uh, hoe goed of hoe slecht het is... dat tankstations weer alcohol willen gaan verkopen uh, bij het tankstation. En daarvoor heb ik aan de lijn John, onder andere John Vermeulen. Goedenacht. Ja, goede Ik was reageer ook op de Ja, ja. ja Hef, ik bent het, je voor of uh, tegen de verkoop van alcohol aan het tankstation? Totaal voor. Ik vind het helemaal, helemaal niet. Maar ik vind het, uh, ik vind het gewoon wat, wat het autorijden met het verkopen van alcohol te maken. Dan gaan ze zeggen, ja, dan geef je aanleiding. Nee, die tankstation die verkoopt gewoon een goed product en daarmee basta Daar dan maken ze winst aan mee. En als jij dat wil drinken, is het toch jouw verantwoording. En als jij die fout maakt, dan heb jij een probleem. En niet de tankstation uh, verkoper. Het hmm. daar helemaal niks mee te maken, vind ik. Je moet gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat, dat, dat, dat is een duidelijk verhaal, maar je kan ook zeggen: de gelegenheid maakt de dief. Ja, zo kun je die, die discussie zo ver oprukken, zo, zo ver als je wil, man. Ja, joh. Dat, ja, ik vind dat een beetje te ver uit, uit verband schieten. En als die ene meneer, die uh, twee minuten je voorreageerde, ja. die zei ook: van ja, zero-tolerance. En als je lege blikjes hebt en in Canada, dan ben, je, dan ben je de lul. Ja. Whatever. Als jij nou toevallig een feestje hebt en dan gaan een paar gasten met je mee... en die hebben toevallig wat gedronken en die laten een paar lege blikjes vallen... en je zet ze af en je rijdt door en je hoort alcohol... ben jij de lul om dat die gasten een lege blikje in je auto laten liggen? Dat gaat toch nergens over? Ja, maar je zou ja. kunnen zeggen van... Uh, enerzijds geven we een beetje vrijheid door alcohol te verkopen aan een tankstation... en anderzijds uh, uh, weten we ook gewoon dat je geen aangebroken drankverpakkingen in de auto moet hebben. Oftewel dat er in de auto nee, zelf nee, niet nee, gedronken nee, mag worden. Totaal niet, totaal niet mee eens. Stel, nee? stel nou dat... Stel dat met, met, die, met die ene meneer zeg maar, in de auto stok, ja? ja. En hij zet me thuis af. Nou, en ik heb toevallig een beetje, be, be, be, beetje ruzie gehad met hem. En ik denk, nou, bekijk hem maar of zo. Weet ik geef ik een beetje mond met hem en zo. En ik heb zo'n zo blikje bijvoorbeeld in mijn boodschappentas. En ik leg dat blikje bij hem in de auto. En dan wordt ongehouden. Is hij bedoeld? Waar hij helemaal niet drinkt. Dat gaat toch nergens. Ja, over. maar dat is wel een uitzonderingssituatie voor ja, niet? Ja, maar zo ver kan het wel gaan. Want stel dat je wordt aangehouden En dan legt een lege blikje in je auto wat je helemaal niet weet. Hmm. Dat, dan, hoe moet je dat bewijzen dat is toch onmogelijk dat, dat gaat nergens over dit maar als je dan dat, uh, dat, dat blikje hebt en dat, uh, de politie zegt ja hou eens even we gaan even blazen wat vind je daar ja dan van? blazen we toch lekker en dan heb je helemaal niks gedronken geen <laughs> probleem dus je vindt dat blazen prima maar die, uh, het moet niet strafbaar zijn om een aangebroken drankverpakking in de auto te Precies, al, al legt een hele pellet met blikjes in je auto als jij gewoon nuchter bent dat is toch prima dan ja. is er meer bewijs je juist je verantwoordelijkheid van ik, uh, ik heb hier al een hoop motor maar ik drink zelf niet nee daar gaat het toch om. En heb je tegelijkertijd wel ook begrip voor het tankstation? Ik zeg van nou, ik zou ook eigenlijk best wel graag. Uh, ik, ik zou ik zelf wel gewoon de gelegenheid willen hebben. om wat af en toe te kunnen kopen aan een tankstation. Ik vind, ik vind dat ze dat gewoon vrij moeten geven, ja. Als dat hier over de grens over ook mag, dan mag het toch ook weer ja. europa een beetje. Nee, ik, vroeg eens, even, ik vroeg me even of je het zelf ook wel eens hebt gehad. dat je dacht van nee, ik moet naar een feestje. Ik kan eigenlijk niet met lege ja. handen aankomen. Zit, heb je zo'n situatie wel eens? Ja. En dat je ja. dan. En dat je dan denkt, nou ja, ik heb de keuze tussen een, een oud broodje te kopen... en een doosje, nou ja, noem het, weet ik het wat, voor, voor snoepjes om mee te nemen. En dat, dat is wel erg karig. Dus het zou, het, zou, het zou beter zijn als je dan ook de gelegenheid hebt... om een beetje een goed wijntje te kunnen kopen bij een tankstation. Ja, waarom niet? Ja, oké, okay, nou, kijk, we, Ja, Ik vind heel sterke alcoholische dranken moet je natuurlijk wel bij de sluiterij houden. Oh, oké, okay. ja, er, moet al, er dus moet zijn wel grenzen mee, aan. Maar als het, dat... Ja, Anders heb je als het sluiterij niet is meer te verkopen, snap je? Um, ja, maar, toch? Maar, dat is, maar dat is een beetje een rare reden. Want dat, uh, dat, dan ga je ze ook maar bemoeien met die markt. Dat, uh, als het ja. allemaal vrij blij is, moeten we ook kunnen verkopen wat we verkopen willen, toch? Ja, dat is ook zo, ja. Dat gaat wel heel erg makkelijk. Ja, dat <laughs> gaat in principe dus om dat verantwoordelijkheid van de automobilist. Dat vind ja. ik daar helemaal los van staan van het verkoop van, die, van de tankjournalen. Maar ook je, je zou ook om andere redenen kunnen zeggen van... Nou ja, op het moment dat je sterke drank gaat verkopen en iemand vergrijpt zich... aan, nou, wordt het risico wel heel erg groot. Dus dat zou een reden kunnen zijn om het dan weer niet te verkopen bij het tankstation. Ja, ja, ja dat, dat, dat vind ik een, een discussie. Daar dus kun keer ook nog verder over gaan. Maar ik, ik, vind, ik vind dat je het toch gescheiden gewoon moet houden. Okay. Iemand zijn eigen verantwoording is gewoon nuchter afgestuurd. Basta, klaar. Ja. Wat vinden er dan van dat, dat, dat, dat de politiek allemaal zegt... nou, daar dat beginnen we niet aan. Nou, vind ik, vind, ik, vind ik geen goede reden. Gewoon, ik, vind dat ze het gewoon, ik vind het totaal nergens. We slaan dit, echt niet. Nee, maar hoe, hoe komt dan, hè? dat dan dat, dat, dat u dat dan vindt... maar dat bijna iedereen in Nederland echt als een stier op rode ja. lab reageert bij zo'n zo bericht? Dat is voor mij ook een hele grote vraag, ja. Hmm. geen antwoord ja. op nog? Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Okay. Ik weet niet. Nou, u heeft in ieder geval uw verhaal nu verteld. Ja, oké. Okay. Van Mijlen, dank u wel. Hartstikke bedankt Goeienacht. Oké, okay. dag. Ik heb aan de andere lijn heb ik Frederik. Frederik die uh, heeft uh, al zijn leven lang veel gereden tussen Zwitserland en Nederland. Dat klopt toch, uh, Frederik? Ja, exact. Um, ik, uh, ik werk sinds 1969 uh, in Zwitserland en uh, ik heb die weg heen en weer die kan ik wel dromen. Ja. En uh, daarom uh, weet ik ook wel uh, wie daar af en toe op een parkeerplaatsje nog uh, of ze ze nou meegenomen hebben van, van thuis. Of uh, uh, wanneer ze uh, weg zijn gegaan of onbeweg nog gekocht hebben bij een tankstation. Dat, dat, uh, daar gaat het niet om. Maar je ziet uh, genoeg mensen die op zo'n parkeerplaats gaan zitten en dan... Uh, nou, een biertje even drinken en dan misschien nog een biertje. Staan dus ze even met z'n tweetjes rustig zitten. En dan rijden ze weer verder. En uh, ja, goed, ik bedoel, het is een. Uh, de mensen zijn daar misschien iets meer gewend aan hun bier. En je zou zeggen, het, het is uh, door de, de oude bekende uh, zaak van... ja, dan, dan kun je wat meer verdragen als je net wat meer gedronken hebt. Mm -hmm. Maar het blijkt uit de metingen dat je reactie toch niet beter wordt. En vooral niet bij hogere snelheden, want dat is dan uh, nog gevaarlijker. Maar ja. ik ben er dus wel tegen eigenlijk. Maar ik... ik uh... Ik ben ook wel van de overtuiging dat, dat de mensen aan de, aan de directe autobaan... Yeah. Die, die benzine verkopen, uh, ze hebben heel veel dingen in die winkels... die ze kunnen verkopen. Uh, ik, heb, ik heb winkels gezien die, die uh, geen alcohol hadden... maar die, yeah. die ongelooflijk veel andere dingen hadden. Niet? En uh, ja, op die manier is er ook best wel geld te verdienen. Ik geloof niet dat dat... Alleen maar van dat alcohol afhangt. En ik vind het ook erg uh, verlokkelijk natuurlijk voor hetzelfde het jonge knapen. Uh, hmm. Die onderweg zijn en de een wil stoerder doen dan de andere. En dan zijn we, weet we gaan naar Maar uh, even, even, uh, even wat halen. Het is, uh, wacht even, want ik, ik probeer nu ook even een beetje... Uh, ja? te, te, u rijdt elke dag, of nee, u rijdt dagelijks, of wekelijks. Nee, nee, nee. Maar ik heel regelmatig. Zes, zeven keer per jaar. Ja, naar nou, Zwitserland-Nederland. Ik ken hier roet op uw duimpje. En um, het ja, is gebruikelijk ja, ja. dat in Zwitserland, en uh, waar rijden allemaal precies een stuk Duitsland rijden ook doorheen, dat daar dat mensen... Maar wel Duitsland was dat... Uh, waar je uh, gewoon ziet dat er langs de snelweg veel wordt gedronken. En dat daar ja, geen probleem mee wordt. Uh, in verhouding in dat verhouding wat ik uh, in Zwitserland of in Nederland zie, uh, ja. ja, wel veel, ja. V meer, dus er wordt op die snelwegen meer gedronken. En hoe komt dat dan? Is ja, dat dan vanwege de, de alcohol die, die ze verkopen? Ik plaats plaatsen ernaast, maar ik zie ook wel eens uh, als ik uh, ergens voorbij rij, of iemand rijdt mij voorbij, ja. uh, dat ze een flesje bier in de hand hebben en ja, dan, uh, uh, aan het uh, drinken zijn. Maar uh, het, het gaat mij hoofdzakelijk erom om uh, op de vraag te worden. De, uh, ik ben er niet voor. Nu bent er niet voor. Want, want ik, uh, je gaat jezelf ook onzekerder voelen, natuurlijk. Ja. Als je weet dat er voor of achter je iemand rijdt. Die, die niet op zijn, uh, zijn best ja, is. Totale ja. is. Niet? Maar hoe komt het dan dat ze in die landen. Uh, dat, dat ze daar zo makkelijk over doen? Nou, het is net zoals u nog een beetje zuidelijker gaat. Dan komt u naar Italië. en daar krijgen kleine kinderen krijgen al een uh, glaasje wijn niet puur, maar dat begint met een in, in waterglas en, en dan wordt er een paar, paar uh, zo'n klein bodem hm. wijn ingedaan en uh, ja, die mensen die zijn zeker beter uh, uh, gewapend tegen de alcohol oh, dus ze zijn er uh, meer aan gewend en kunnen er dan uh, beter mee omgaan uh, ja, zo raadt dat uh, maar het, het, het is toch steeds weer bewezen dat uh, wanneer het uh, aankomt of de reactie uh, bij deze mensen die zich dan niet, uh, niet uh, uh, ja, bedronken voelen, uh, die, die zijn, uh, ook, ook die mensen hebben een langzamere reactie. Hmm. Uh, alhoewel ze er uh, beter kunnen denken, zeggen we met maar, mij zo. Ja. Ze kun, de, ze kun, ze de zijn niet... tijden waar het op aankomt, die zijn langzamer. Ze zijn, minder, ze zijn niet direct dronken, maar het gaat toch minder goed, dat autorijden. Ja, ja, ja. ja. ja. Het, ze zijn gewoon trager. Ja. Niet? Dat is een heel, gewoon, heel gewone zaken eigenlijk. Ja. Ja. Dat is, uh, bij ons, uh, de, u kent dat ook wel, uh, iemand die het gewend is te drinken, die wordt al... Uh, die wordt misschien na vijf glazen wordt die, uh, een beetje moeilijk. En uh, een ander, die, die, die na, na één glas, die het nooit uh, drinkt eigenlijk. Dus uh, dat zijn die dingen. Maar daarom vind ik het uh, een extra uh, zaak, natuurlijk, wanneer je direct aan de tankstations uh, deze gelegenheid geeft. Hm. Als de mensen ergens gaan zitten eten en een glaasje wijn drinken of een glaasje bier drinken, uh, oké, okay, dat mag dan ook, er ligt nog geen tolerantie. Maar ook daar geldt meestal toch wel bij mensen die verantwoord zijn, oké, okay, wie is erop? Wie uh, rijdt mm -hmm. en die drinkt niet. Yeah. niet. Dus ik ben wel daarvoor. En niet voor het uh, verkopen van wijn. Ik, ik, uh, ik geloof dat er zeer veel innovatieve mogelijkheden zijn. om in, aan die restaurants uh, of aan die uh, tankstations. Uh, vele andere dingen te verkopen. Ja, ja, en dan minder geld even die, even. En wat, wat zouden ze dan moeten verkopen? Heeft u daar een al idee bij? Uh, wat ze zouden moeten verkopen? Ja. Om nou, toch weer geld te verdienen? Om ze, om ze meer geld te laten verdienen, zou het eerst eens ervan uitgaan. Al die tankstations, die zijn uh, van benzine, uh, uh, leveranciers. Ja. Uh, en dat zijn pachters eigenlijk. Oh, en, dus je zou die hele benzinemarkt anders moeten organiseren. Nou, de, maar so heeft niet het idee van nou, ga dan maar een um, um, um, um, teddybeer verkopen ofzo? Ja, nee, hm. maar ze zouden van de, die, die pastors, die, die zouden een beetje meer geld moeten kunnen krijgen van Op die de verdienenstations. Ja, ja. Want nou, die mensen scheef en krom. Duidelijk verhaal, Frederik. Dank je wel. Ja. ja. Oké. Okay. Frederik, die heeft het ja, dus. Avond, Goedenavond. Goedenavond. Blijf nog even ja. lekker luisteren. Ja. Frederik heeft het met eigen ogen gezien dat er in het buitenland wel degelijk meer wordt gedronken en het is toch echt minder veilig. Nou, wilt u ook reageren op de verkoop van alcohol bij tankstations? Belt u dan naar 0800 1121 0800 1121. Ik me, your shirt en uw I'm Prachtig. We all go back to where we belong van R.E.M. Hier, ja, daarmee gaan stoppen, helaas. Als je zo'n maatplaat hoort, dan vind ik dat toch wel weer heel erg jammer. Um, wij spreken over de verkoop van tankstations aan... Uh, of, sorry, de verkoop van tankstations. Ik haal het nou weer door elkaar. De verkoop van alcohol aan het tankstation. En daar wordt druk op gereageerd. En, en zo heb ik ook weer een beller en die vindt het geen goed idee. Wie heb ik ook weer aan de lijn? Stefan. Stefan, ja, dat was je naam. Stefan, ja. jij vindt het geen goed idee... Nee, nou ja, je hebt uh, ten eerste uh, verschillende tankstations uh, die, die aan de autosnelweg zitten. Ja. Dat zijn een beetje verzorgingsplaatsen uh, die, die in, in woonwijken zitten, gewoon uh, in steden. Dat zijn al uh, veredelde supermarkten, daar kun je bijna alles kopen. Ja. Ja, dat is alweer een stukje oneerlijke concurrentie ten opzichte van de, de detailhandel. Hè, die wel ja, aan de ja. winkelsluitingstijden uh, moeten houden. Ja. De tankstations zijn tot 10, 11 uur mogen niet open zijn. Die winkels mogen dat niet, want dan, nee, daar is dan weer de aan voor. Dus dat is al een stukje oneerlijke concurrentie. Dat is een stukje broodrood wat ze dan doen. En mensen die dan uh, ja, naar een feestje willen, die moeten dat maar op voorhand doen. En ja. op autosnelwegen. Ja, dan past het al nou helemaal niet. Kijk, uh, als je in de steren, kun je dan snel even met de fiets uh, naar zo'n tankstation zou zo, zo, zo je kunnen gaan. De yeah. autosnelweg, daar komt in principe alleen uh, gemotoriseerd verkeer. Yeah. ja Daar hoort überhaupt al geen alcohol uh, bij. En je moet je uh, bezighouden met... met, met uh, waar je voor bent. Je bent een tankstation. Daar zijn parkeerplaatsen bij. Nou, daar hoort dus bij dat je een kopje koffie kunt verkopen en een broodje. En mensen die daar even uh, een pauze maken, zelf voeren, ja. je, je drie kwartier of mensen, hè, ze dus, uh, verkeer verkeer Nederland daar ook twee uur rijden, een kwartiertje rust. Nou, dan is misschien net even bij een tankstation uh, een, een bakje koffie, een broodje, even een toiletbezoek. Ja, dat zijn de taken van een tankstation en daar hoort geen uh, slijterijhandel uh, bij. Oké, okay. Dat is dus duidelijk verhaal. Dus enerzijds, uh, maar, maar je gooit wel puur op de concurrentie met, uh, met andere winkels. Dat je het eigenlijk voorop neemt. Ja, en, en, en dat je je bij je taken moet houden wat, wat, wat je ding is. Hè? Maar wat, wat zou de volgende stap gaan zijn? Uh, coffeeshops mogen niet meer resteren. Zoveel uh, meter van een uh, school ja. moeten die verwijderd zijn. Nou, dan gaan we straks alle coffeeshops op de snelweg maken. En dat, dan, dan pakken ze dat weer aan om geld te verdienen. Dan moeten ze... Uh, Ander creatief zijn, maar, maar niet uh, het alcohol met het verkeer combineren. Ja, en anderzijds broodroof. Hmm. Uh, bij, bij in de steden, dan bij, bij de reguliere handel. Ja. Want de, je, je, de, je zegt eigenlijk: nemen. van als je, als, je, als je hiermee gaat beginnen, dan is het eind gewoon zoek. Want dan willen die gasten alles blijven verkopen en. Uh, en dan, dan maakt het niet uit als ze er maar geld aan verdienen. Ja, precies. I, tuurlijk, die benzineprijzen staan allemaal onder druk en dat ze door kortingen gaan. Uh, uh, Kortingen geven dat daar steeds minder uh, overblijft uh, mm -hmm. onderaan de streep. Ja, en dan moet, dan moet je misschien creatief zijn met andere dingen, maar, maar, maar niet uh, door zulke dingen om het alcohol te gaan promoten. Uh, ja, maar waar zouden ze dan creatief mee moeten zijn met wat voor andere dingen? Ja, uh, bijvoorbeeld een paar leuke vrouwen die nog even de auto wassen en zo, dat, dat je een paar, pa, pa, pa, eh, pa, noem maar wat. <laughs> maar, uh, maar zegt u nou eigenlijk dat prostitutie bij een tankstation wel kan? En nee, dan kon... nee, nee, oh. nee, nee, dat je je auto een keer vaker was hè, met, met een wasstraat, of, of, ik noem maar iets geks. Hè, ik maar maar de, nee, boet, tankstations hebben toch al een wasstraat? Ja, wel, maar dan misschien iets uitgebreider. Oh, een, of, beetje, of... een eh, beetje meer service. Tenzij, ten, ja, een pauze, uh, even, uh, ik weet ik veel, waar, dat, dat, dat je wel bij, bij het product blijft waar, waar, waar je een tankstation niet wil. Dat is geen, geen slijterij of een café. Maar het moet alles met de auto te maken hebben. Ja, vind ik. Maar, wel, u, wel. Bent dus zelf, u bent zelf vrachtwagenchauffeur en ja. op dit moment zelfs nog aan het rijden volgens mij. En ja. is er dan een, uh, zijn er dingen die je denkt van onderweg van, nou... Ik wilde dat we dat hadden. Of misschien vindt u wel dingen in het buitenland die we in Nederland nog niet hebben bij een tankstation? Ja, ik zou ja. Nee, dat zou ik zo niet weten, nee. Kijk, maar je, je kunt bijvoorbeeld. Ja, euh, als je die, die op die wegrestaurants, ja, dat is wat anders. Ja. Maar, ja, ik zou niet weten, ik bedoel, Nederland is relatief klein. Ja. ja ik, ik, ik zou zo niet weten wat, wat, wat je. Uh, ja, nou, Stefan, het is, het is duidelijk. De, de tankstations moeten maar andere manieren gaan bedenken om geld te verdienen. Maar dat moet dan in ieder geval allemaal met de auto te maken hebben. En ja, geen nou alcohol. Kijk, bijvoorbeeld, uh, ze, ze verkopen ondertussen ook al geneesmiddelen bij een ja, ja, ik ja. begrijp het. Hey, ja, Stefan, we moeten gaan afronden, want we gaan zo nationaal toe. Oké. Okay. Hey, maar bedankt voor je bijdrage en ik wens je nog een goede rit. Ik uh, wens je een fijne nacht nog. Oké, okay, bedankt. Blijf ja. lekker luisteren. Ja, Goeienacht. Doei. Nou, wij gaan uh, zo naar het journaal toe van uh, drie uur... en daarna praten wij verder over de verkoop van alcohol bij het tankstation. Bent u daarvoor of bent u daartegen, belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121.